Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek. En dit is het nieuws van NOS op 3. De Olympische sporters worden zo gehuldigd. Sieman, ze gaat hier voor goud! Ga er goed voor zitten! Het goud is binnen voor Nederland. En hier komt zonnebrasspinnings. En die gaat Olympisch kampioen worden op de keirin! De gouden, zilveren en bronzen winnaars van Team NL hebben vandaag een feestje in Den Haag. Verslaggever Thierry Boon weet hoe de middag eruit ziet. Ze beginnen de dag met een lunch met premier Mark Rutte. En daar worden ze ook toegesproken door Rutte en ook door de staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. En ook chef de mission Pieter van der Hogeband die grijpt nog even zijn microfoon om alle sporters te bedanken. En daarna mogen de Olympiërs door naar de koning en de koningin. Ook de Nederlandse sporters die met lege handen zijn teruggekomen krijgen een huldiging. En dat is vanavond in Scheveningen. Door de bosbranden in Griekenland is al een gebied van 30 bij 30 kilometer verwoest... Vooral op het eiland Evia is veel verbrand. Onze correspondent vertelt dat ze daar voor de achtste dag proberen de boel te blussen. Door enorme rookontwikkeling boven het gebied eh, konden vanochtend eh, blusvliegtuigen niet eh, opstijgen. Die moeten laag om te blussen en hebben dan geen zicht. De Griekse premier heeft sorry gezegd omdat de regering te weinig heeft gedaan om de boel te bestrijden. Gevaccineerde Amerikanen mogen voor het eerst in anderhalf jaar weer de grens over, Canada in. Die grens zat sinds het begin van de pandemie dicht voor vakantietripjes en familiebezoekjes. Geprikte Amerikanen met een negatieve test zijn nu weer welkom bij de buren. Het is zo lang en het is tijd. Het is absoluut We zijn om hier Voor reizigers uit andere landen blijft de Canadese grens voorlopig potdicht. Autobestuurders in Monster in Zuid-Holland trappen de laatste tijd vaker op de rem vanwege nieuwe flitspalen langs de weg. Tenminste, daar lijken ze op. Want de kastjes die daar zijn opgehangen zijn bedoeld voor dwergvleermuizen. Omdat hier in de omgeving een huis is waar vleermuizen in wonen. En die gewoon het dwergvleermuis moet verhuizen naar een, andere, naar een andere situatie. Dus we hebben tijdelijk hier kasten neergezet zodat hij tijdelijk een verblijfplaats heeft. Het was niet de bedoeling om ze op flitskasten te laten lijken. Maar deze vleermuizenkenner ziet het als iets positiefs. Ja. Kijk, dus vleermuizen helpen ook meer tot het een uh, beetje... Ja, ja, nee, en een verlaagde de snelheid. Heb ik het weer nog. Weer buien vandaag. soms met het onweer. Het is 19 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het eindelijk droger en ook warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N201 van Hilversum naar Uithoren voor de aansluiting met de A2. Je hebt een kwartier vertraging daar door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. We Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug, uh, luisteraars. Op deze dinsdag, 10 augustus. Uh, van uh, 12 tot 2 alweer gezellig onze lunchzoom. Jan aan deze kant. En uh, de assistentie van mijn gezellige, altijd gezellige uh, sidekick, Lucy. Hé Ja. Hey, ja. Oké. Okay. Ja, dat mag toch gezegd worden. Ja, ja. En nou ja, zoals de eerste uur we uh, reeds begonnen zijn, we gaan vandaag doen de top 10 van uh, 1971. En daartussen gaan we over het leuke nieuws uit het uh, betrokken jaar uh, aan u wereldkundig maken. En uh, als je ze hoort af en toe, denk je: ja, ja, eigenlijk, dan gaat er weer een belletje rinkelen van. Ik heb het wel een beetje herinneren. Dat is toch wel gezellig eigenlijk. Maar we gaan beginnen met, uh, dat doen we met nummer 7, doen we vandaag, Luus. En uh, dan ga jij eventjes uitleggen wat het, allemaal, wat het allemaal was. Ja, dat is een nummer van. Uh... Uh, Graham Ness. Uh, en het nummer heet Chicago. Hij werd uh, begin jaren 60 bekend... als de zanger van de popgroep The Hollies. En had daarna succes... met Crosby, Stills, Ness en... Jong waarschijnlijk. Kwam er, die kwam die weer later. In de jaren 70 en 80... trad Ness op als activist tegen... onder meer kennen, energie en walvisjacht. En dat uh, kun je horen... in bepaalde nummers van hem. Maar op uh, dit nummer uh, staat op nummer 7. Dat is Chicago...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 Was dit uh, nummer 7 in het uh, bewogen jaar 1971? En terwijl dus uh, al de info van het uh, nummer 60 bij elkaar is zoeken, ga ik eens even vertellen wat er nog meer gebeurde in 1971. De cultuur en de muziek, uh, onder andere. Jan Wolkers en Gottfried Tolmans hier brengen op uitnodiging van Willem Ruijs iedere week door op het onbewoonde eiland Rotterme Plaat. In Amerika wordt Al in the Family voor het eerst uitgezonden door CBS. Carol O'Connor speelt de rol van Archie Bunker. Vergeet nooit de woorden: Meatball. In Nederland worden 2 voor 12 talent, De Zee en In de Lucht, klassewerk en op losse groeven voor het eerst uitgezonden. En de jeugdboeken Pluk van de Petterflet van Annie M. G. Schied en de Koning van Katoren van Jan Telau, die komen uit. En in dit jaar, 1971, de winnaar van de gouden televisering is de NCV-serie De Kleine Waarheid. Luus, we gaan nummer 6 doen. Dat is de Britse groep Sleet. Uh, het was populair in de jaren 1971 tot en met 1973. En uh, deze groep had maar, zes, maar liefst zes nummer één hits, waarvan de laatste drie: Come on, Feel the Noise, Squeeze Me, Please Me en Merry Miss Everybody. Alle vanuit het niets op, op toppositie belanden. Get Down en Get With It stond in week 32 in 1971 op nummer zes. Get Down. Ah! Clap your hands, slap your feet Get down, get with it I said I'll get down, get with it En uh, terwijl Lustinfo voor nummer 5 uh, bij elkaar gaat zoeken... Uh wat ongetwijfeld een uh, sowieso een rustig nummer moest zijn... ga ik nog meer eventjes... Ja, toch? Ga ik even uitleggen wat... Uh... Ja, je moet even bijkomen. Je moet even bijkomen. Studio, dus een, uh, we hebben nou een behoefte ja. aan een rustmomentje... maar nee. dat gaat het nummer 5 ongetwijfeld doen zometeen. Wat er in 1971 wat er over het muzikaal gebied gebeurde... was George uh, Harrison en uh, Ravi Shankar... die organiseren een concert van Bangladesh. Door de onafhankelijkheidsstrijd en de cycloon Bola... zijn veel mensen dakloos geraakt en op de vlucht. De deelnemende artiesten zijn onder andere Eric Clapton en Bob Dylan. De opbrengsten van het concert komen geheel ten goede aan UNICEF. En ook in dit jaar de Monogastische zangeres Zeverine in Dublin. Winnares wordt zij van het Eurosongfestival met het lied UnBank, Un een UnNeru. En Nederland wordt zesde met Saskia en Sesia met het lied De Tijd. En uh, er zijn ook een aantal Oscar-winnaars in dit jaar geweest. Dat was uh, uh, Franklin Sheffner voor de beste film, voor Patton. Uh, George Scott, de mannelijke hoofdrol voor zijn rol in Patton. En Glenda Jackson, de vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in Woman in Love. En dan ga jij vertellen welk... Uh, ja, de uh, voor nummer vijf. En deze is dan weer speciaal voor jou, Jan. Want jij wil graag een rustig nummertje. Nou, op, uh, nou, ik denk de luisteraars ook tussendoor wel. <laughs> ja, maar het was wel hun muziek toen. Want ze waren allemaal twintig. Het was even stampen. De nu zeventigers waren toen allemaal twintig. Dus ja. heel herkenbaar. Van, uh, deze artiest uh, die dus uh, op ja. nummer uh, vijf hè? ja, vijf staan we ja, nummer vijf staat, is niet veel meer bekend dan dat hij een saxofonist, producer en arrangeur was uit het roerige Roermond en uh, dat Gert Timmerman en Eindje. nummers van hem vertaalden naar het Duits en hun hadden er in Duitsland uh, een hit mee het uh, is Martin Wulms en wij hebben uh, dit zijn nummer Roomba Tumba'. Dank je wel. Stond er uh, toen in. Mm. Ja, dankjewel, Martin Willems, uh, voor het blazen op dat instrument. Uh, lekker nummer vond dus. Ja, toch dus? Ik vond het een eerlijk nummer. Oh ja, je viel even stil. Ja, ik was er stil ja, van. Dat is zwijm, oké. Okay. Ja, ik was eventjes stil. Ja. Uh, ja. Nou, we gaan zo meteen dan de denk ik uh, verder uh, met ons de rest van de topnummers die we nog te goed hebben. Uh, deze onlangs is ook een, een cd uitgebracht, weer van Barbara Streisand. En dan denk je, alweer een. Ja, nou, dit schijnt een cd te zijn met nummers die nog nooit uitgebracht zijn. En dan ga ik deze op draaien. Heel mooi. 4 a.m. Another sleepless night. Each weary word I write. Here on the page, here I am asking myself again why does this love wear in? Stay just out of reach. Let you be strong We keep the dream alive, surviving till the sweet forgiveness. Day. met een dijk van de stem, Barbara Streisand. Ja, de, ik, ik dacht, ik, nou, dat nummer ken ik, maar het lijkt heel veel op uh, Memories. Maar ja, later hoorde ik ook een andere... Maar goed, het is, het is het niet helemaal, het is het dus inderdaad... Uh, ja, het zijn de CD te zijn met nummers die nooit uh, die uitgebracht zijn Die op de zijn, zijn blijven liggen ergens. Ja. Ja. En uh, nou ja, ik hoop dat ze nog veel van deze uit te brengen, want oh, oh, wat kan ze toch mooi zingen, deze dame. Hè? Ja, ondanks haar leeftijd. Zullen wij even verder gaan met nummer 4? We gaan verder met nummer vier. En dat is een lied geschreven door uh, Arnold Muren. Uh, hij schreef hm. het voor zijn band The Cats. En Muren deed zijn inspiratie voor dit lied op... tijdens een tournee door Suriname en de Nederlandse Antillen. Toen hij voor het eerst bijbomen zag... die met de wind meegroeien. Uh, Arnold Muren is inderdaad een neef van Gerry en Arnold Muren... bij de Football Van Van toen. Van toen. We gaan luisteren naar het nummer van, uh, van The Cats, One Way Winds. Kent onder de, de naam Paling Sound, omdat het allemaal in dan kwam. er uh, zijn een hele hoop groepen vandaan gekomen, zangers en zangeressen ook. En uh, dit waren de Castle One Wins. Uh, ook uit die top, uh, in, uh, top 10 uit 1971. Ja, het en, de plaats. Je uh, begon ook over voetbal trouwens net. En dat is ja. ook in uh, 1971 was dat zo. Want uh, tijdens de wedstrijd Glasgow Rangers tegen Celtic... komt Celtic in de negentigste minuut op 0-1 voorsprong. Hierdoor verlaten de veel Glasgow Rangers supporters het stadion. De Rangers maken nog een gelijkmaker. Daardoor wil het publiek terugkeren. En in het gedrang vallen 66 doden en 200 gewonden onder de toeschouwers. Ja, dat is heel erg natuurlijk. In het wembley stadion in Londen wint Ajax de Europa Cup 1... door de Griekse Panathinaikos met 2-0 te verslaan. De doelpunten die, uh, worden gescoord door Dick van Dijk en Ari Haan. En Ajax kiest er vanwege het drukke speelschema voor, speelschema voor... om niet uit te komen in de strijd voor de wereldbeker. GVAV, GVAV, dat was Groningen geloof ik, wordt opgesplitst. En in de eerste divisie gaat de club verder onder de naam FC Groningen. De amateurtak blijft spelen onder de naam GVAV. De landskampioen over seizoen 70-71 wordt Feyenoord. En de kampioen van de eerste divisie in dit jaar is FC Nebos. Bosch. Ajax won dit jaar de KNVB Beker. En Celci is de winnaar van de Europa Cup 2 in dit jaar. En dan gaan we nu door naar nummer 3. Is er drie? Oké. Okay. Dat is nummer drie. En dat is vader Abraham met het kindstelletje Wilma Landkroon uit Enschede. Het uh, Nederlandse zangeressen had uh, al eerder een hit met. Uh, Daar had ze een hit geschreven. Ein, uh, ich bouw ein Schloss, Schloss für mich. En dat uh, was dan haar eerste hit met Heintje. En uh, zij had uh, een uh, carrière. Haar zuivere stemgeluid was haar handmerk. En omdat Wilma al op jeugdige leeftijd al uh, fulltime artiesten was. en nadien eigenlijk een beetje uh, een onfortuinlijke levensloop had. wordt zij door velen beschouwd als het slachtoffer van een onverantwoorde exploitatie. Maar zij had toen de tijd. en stond zij op nummer drie met vader Abraham. met de klassieke. Uh, zou het hey, erg zijn? Zou het erg zijn, lieve opa. Het was ja. een tranentrekker, hè? Ja, het was een tranentrekker. Ja, nou hier komt ze. Ja. Wilma Landkroon was, dat uh, zou het zijn, opa... samen met die uh, bebaarde meneer, vader Abraham... en uh, 1971 de top 5. Uh, wie zijn dus een beetje geboren in 1971? Uh, ongeveer Jari Lietman Arnold Grunberg, Edwin Evers... onze eigen Maxima Zorokieta, Reinoud Oelemans, uh, Les Armstrong en Richard Kreisek, die allemaal geboren in uh, 1971... Van ja, hun is dit uh, dus gewoon oude meuk. Ja, en, en wie zijn er ook overleden? Ook een hele grote naam in 1971. Coco Chanel, Fernandel, <laughs> Simon Versdijk, uh, Willem Dreesman, ja. uh, Jim Morrison, Louis Armstrong. Wie hebben we nog meer? Uh, Kroetschef, Godfrey Bomans. Die zijn onder andere allemaal uh, gaan hemel in 1971. Uh, wat denk jij, Luz, als jij het weerbrief gaat doen... en we gaan daarna door met nummer 1 en 2? Ja, we gaan even naar het weer. Ja, want dat ziet er toch voor de komende dagen best wel een beetje hoopvol uit. Uh, we, zaterdag hadden we... Zaterdag bui met kans op onweer. Dat kan toch niet? Jawel. Nou... Ja. Vooral vanmiddag en vanavond. Het, uh, het, ik, zit ge, ik zit verkeerd. Dus het had maar even iets anders op. Dat heb jij weer. Dat heb ik weer. Nou ja, dan moeten we maar wat anders gaan opzoeken dan. Ja. Kun je maar een beetje veel, je snel vinden, denk je? Of valt het van mij? Ik heb geen idee. Nou, dan ga ik een liedje draaien. Even kijken hoor. Uh, door deze maar. Ik heb het weer gevonden. Wel een goeie, we, uh, het goede, toch geen sneeuwval en ijs, ja, he, want... ik denk code oh, Geel, moeten we, daar moeten we vanaf, dat willen we niet. Dus nee. ik heb een ander weermannetje opgezocht. Ik heb gewoon weer Plaza opgezocht, want die is altijd wel gezelliger met de zin. Oké, nou we, dus, zijn, uh, we zijn nu stuur. In elk dat we verspreid over het land nog wel enkele buien. En in het binnenland uh, hebben we kans op uh, onweer, dat uh, de, de zwaarste buien worden. Uh, in de namiddag in het zuidoosten verwacht... en er waait een matige zuidwestelijke wind. En dat wordt vandaag 19 tot 22 graden. Komende nacht zijn er alweer, alweer opklaringen... en op veel plaatsen kunnen zich mistbanken vormen. De minima liggen rond 12 graden. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog... en in, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt beduidend warmer dan de afgelopen tijd... met 21 tot 22 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten en de wind houdt zich ook rustig. Donderdag hebben we ook de, uh, zomerstemperaturen 25 tot 27 graden. En uh, er is een mix van wolken en zon en het blijft droog. In uh, het begin van de middag is de zonkracht 6 op vrijdag. Uh, ook uh, maximaal 22 graden in de kustgebieden tot ruim 25 in het zuidoosten... Uh, zaterdag uh, is het wisselend bewolkt, met vooral later op de dag kans op een enkele bui. En de wind zit in de zuidwesthoek en het wordt 20 tot 21 graden vlak aan zee tot lokaal nog 24 graden langs de oostgrens en. Uh, ja, daarna ook voor zondag en volgende week is een grote kans op lichte wisselvallig zomerweer... met maximaal rond 22 graden. Ja, het is geen tropische zomer dit jaar. Nee, we het hebben is, geen... Uh, ook niet dat het heel slecht is, maar wel veel, veel regen gehad. Maar ach, als het zonnetje af en toe maar achter die wolkjes vandaag. Nog dan. geen hittevolg. Moet je wel Rolus, uh, we heb gaan... Heb het verhaaltje naar, van nummer twee? We gaan naar nummer twee. En uh, ja, uh, een zomer zonder zomerhitte, waar zullen we zijn... En wat was, dat, uh, wat was de zomerhit van 1971? Dat was uh, Borrequito van Perret. Ja. Dat was de zomerhit van Europa. heb je nog wat inval voor deze meneer? Borrequito is het Spaanse woord voor uh, ezeltje. En, ja, ja. ja, in ja. Nederland en Vlaanderen stond het op nummer 1 in de hitparade. Okay. In de Daver en de 30 stond het nummer 8 weken op de eerste plaats. En buiten Spanje bleef het bij die ene hit. In Nederland werd nog een oude nummer van Pre ooit uh, uitgebracht. En dat nummer heette Voivoi. Kan ik me ook nog vaag herinneren. Maar dat bleef steken op nummer 22 in de uh, Veronica Top 40. Dus uh, wij hebben Borkito. Wij brengen Perret. een sonnetje in de luister. Uit, yeah. uit de luisterpreker, hier is Borkito. Top. Ik doe Yo soy yo cantaste Y más que tú, y más que tú, que tú y que tú y than como tú. Que no you, and la than you, and como tú, yo sé más than yo sé más que todo, and más que nadie, and more than you, and more than you, and more than you, que tú que tú and more than como tú, que no sabes and la than por and more than you, and more Más que tú, más que tú, más que tú. Ja, Borekito was dat uh, nee. nummer ja, 2 maar... in uh, de top 10 van 1971. Ja, ja. En eh, uh, ah, lekker zomers nummer eigenlijk. En uh, jij gaat de agenda doen, begrijp ik? Ja, we hebben. Maar waar voor we gaan beginnen? Ik vind het ook wel vermelden smaak. Ik had begrepen dat zondag weer een, een prijs heeft gekregen voor het mooiste, schoonste strand Had je het gelezen, Luus. Ja, dat heb ik. Ja, nou, dat ik wel uh, even een chapeau, hè? Voor, ja. ons, voor ons mooie dorp natuurlijk. Ja, precies. Maar goed, jij gaat de agenda even doen. Ik ga de agenda even doen, want uh, dat uh, hadden we afgesproken. Er uh, is uh, nog uh, aanstaande donderdag, want vrijdag is aanstaande vrijdag is uitverkocht is er Tino Martin in uh, Caprera. En die, uh, daar zijn nog kaarten voor. Dus uh, daar kun je nog, uh, die kun je nog reserveren. Kaarten kosten 50 euro. En de deur is uh, een uur voor aan aanvang open. Uh, ook is treintje Oosterhuis uh, nog kaarten beschikbaar... voor zaterdag 14 augustus... Daar kun je ook uh, nog uh, kaarten voor bestellen. 27,50 uh, inclusief servicekosten. Dus die kun je ook nog bestellen. En voor de kinderen is er nog... Uh, ga ik even naar de jeugd. En dat is poppetje van papier. En dat je, is zondag 15 augustus. Daar zijn ook nog uh, uh, kaarten voor. En dat uh, kan van smiddags vanaf 1 uur is daar nog plek. Nou, was dat de agenda? Dat was de agenda. Oké, okay, dan ga jij een verhaaltje vertellen die bij nummer 1 hoort. Dat in die tijd dat jij dat vertelt... kunnen de luisteraars misschien een doosje tissues... of uh, papieren ja, zakdoekjes tevoorschijn toveren. Te want dit is natuurlijk de, de, tra de tra tranentrekker tra van, van, van tig jaren geleden. Van geweest. 1971. 1971. Nee, ja. ja. Een drama heeft ze toen ja. gedaan En ja. dat is op de plaat gezet door ja. de ja. volgende meneer. Vertel ja. het maar even. Hij won in uh, 1970 met het eigen geschreven nummer. De Toriador. Een talentenjacht in Scheveningen. En hierdoor kwam hij in contact met... wederom uh, Pierre Gardner. Die vervolgens uh, hem het nummer... Uh, dit nummer, nummer 1 bewerkte. En waarmee uh, hij een enorme hit scoorde. Het nummer Maar een man mag niet huilen... was ook nog goed voor 80.000 singles. Maar hij kreeg... Uh, en hierna, na dit nummer... kreeg hij ook nog enkele kleine hits. En we hebben het dan over... Uh, Jaak Herp en met welk nummer staat hij? Ja, nou, ik hoop dat het droog kunnen houden. Ik hoop dat we het droog kunnen houden. Ja, dat is het. daar komt hij hoor. Ja hoor. Ja! Manuela.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 weet nog wat ze zijn ik vertrouw op jou breng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 Run away Manuela. Manuela. Ja, het schieten tekort bij dit. Ja, de... oh, ik heb, ge oh, oh. Ik heb ge geen ge draaien meer, nee, meer over. Nee, nee helemaal niet dat meer. Allemaal. Oh. Laten we gauw verder gaan naar het strand, want dat is zo leuk. Het Zandvoerse strand doet het goed bij de verkiezingen... om het schoonste strand van het land. En het gaat van drie naar vier sterren. En daar is de gemeente uiteraard heel erg blij mee. Ja. ja, toch? Ja, zeker. Dat denk ja, ik ook. De jury en de inspecteurs prijzen de onvoorstelbare kwaliteit van de sluizenstranden. Die lopen van Katzandbad in het zuidwesten van Zeeels-Vlaanderen tot aan Breskens. En de jury en inspecteur hebben ook gekeken naar de kwaliteit van het strand tussen Noordwijk en Zandvoort. Nee. En beide gemeenten behoren tot de ruimte. 80% van de kunstgemeenten die de maximale beoordeling... van vier sterren voor de schoonheid van het strand hebben gekregen. De uitzonderlijke drukke stranden zoals Noordwijk en Zandvoort... hebben bij deze beoordeling een hele hoge score. Ik vind het helemaal goed. Het helemaal we zijn er goed. trots op met z'n We zijn er ja. hartstikke trots op. Maar uh, Luus, we zijn eigenlijk niet toegekomen de artiest van de dag. Maar we gaan toch een nummer voor hem draaien. Want hij is uh, jarig vandaag. Onze Harry Slinger, hè? Want, ja, ja, ja. Alleen we hebben het verhaaltje even niet erbij. Maar uh, we hebben wel een liedje van hem meegenomen, Harry Slinger. En uh, hier is hij. En Met zoveel mensen om je heen die op zoek is naar het plekje in je haat. Helaas Harry Slinger, uh, we gaan het eind van het programma weer, dus we kunnen niet helemaal draaien, maar alsnog met deze kant gevuld is dit, met je verjaardag Harry. En uh, ja, Lusnik, die gaan weer. Uh... We gaan even naar hem toe, we gaan een borrel bij hem, toch? Altijd gezellig. Ja, yeah. zeker. Ja, u hoort het al, onze eindtune. Wij vonden het weer leuk om te doen vandaag, Luus en ik. Deze lunch noemen op 10 augustus. En met het mooie weer en het vooruitzicht uh, kunnen we alleen maar lachen. We gaan genieten. Dat dacht ik wel. Uh, misschien dat we volgende week weer een leuke top gaan samenstellen, lus? Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan even een kijken wat we kunnen doen. Een stukje uit het verslag uh, van Dirk daar nou, over, uh, over de geboorte, het ontstaan van het circuit. Oké. Okay. Nou ja, nogmaals, vanaf nog, deze kant wensen wij een hele fijne dag en nog een zonnige paar dagen die gaan komen. En uh, wat Loes en mij betreft, uh, tot ziens tot en uh, tot horens tot de volgende week. En een heel fijn weekend en geniet van het mooie weer. Zeker.